Hij is zo dichtbij, je ziet hem denken, de vijand ben jij, ik zie een held, het staat in de krant, hij is gestorven voor zijn vaderland. Spreek tegen vreemden, spreek met elkaar, spreek tegen vreemden, spreek met hem en haar, spreek als je vreemde bent, spreek als je de taal niet kent, spreek Spreek met elkaar, spreek tegen vreemden, spreek met hem en haar. Spreek als je vreemden bent, spreek als je de taal niet kent, spreek tegen vreemden, spreek met elkaar. Met Lucien Greepkes. Dit is de daverende donderdag op radio 501. Ja, en goedemiddag. Welkom bij jouw kopje soep. Welkom bij Afternoons op radio 501. En terwijl we hier staan, denk we even aan het komende uur. Waarin allerlei dingen gebeuren. Zoals muziek draaien, gesprekken voeren en andere dingen. Uh, we hebben vandaag Laura Johannes de gast van Vovist en ook actrice bij het onafhankelijk toneel in Rotterdam. Ja, inderdaad. Maar nu eerst even wat muziek die toch ook wel een beetje aan haar doet denken. Denk nou bijvoorbeeld aan uh, Spinvis die een uh, plaatje uitbracht en dat plaatje kwam uit op vinyl en het was alleen een B-kantje. En het nummer heet ook B-kantje. Kijk, dat is mooi. Dat zijn de dingen waarvan we houden hier uh, op Radio 501 en uh, ja, trouwens dus om half... Ongeveer half, half vijf, een beetje met theetje erbij en een vruchtensapje. Dan is oude Johannes hier aan de overkant en dan gaan we gezellige plaatjes draaien. Dit is dus uh, spinvis. Met de uh, bekantje. Het niet leuk genoeg. Je vergat mijn tekstje, vergat mijn naam. Zodra de plaat afslong, is zijn duizend nummers net als ik. leuk voor het moment. Je zingt me niet, je zingt me nooit. alsof je me niet. Ja, en hier op de achtergrond is Laura Johannes al druk de boel aan het uitsorteren. Op de grond wel. De foto's volgen binnenkort op onze Facebook. Dat wordt natuurlijk voor de hele fotogalerij. Bloem de Linie is dit. En Laura zei net, ja inderdaad, dit is wel grappig. Uh, we zullen hier ook wel wat van terug gaan horen. In ieder geval iets wat erop lijkt. Uh, rare dames die muziek maken. Ala, Bjurk en dergelijke. Uh, vorige week was hier uh, Soja van Hamel. En uh, ja, zoals gebruikelijk te doen, gebruikelijk uh, draaien we ook even wat muziek van de vorige gast. En natuurlijk ook van de volgende gast, die komt daar gelijk achteraan. Karel Brouwers is die volgende week. Uh, en ik heb even gekeken op, op de plaat van uh, Soja van Hamel, uh, of daar uh, vijf op voorkomen. En volgens mij heb ik er nu eentje gevonden. Uh, want daar hadden we het vorige week over dat zij daar hele, helemaal gek van is. En dit is het nummer, uh, nummer? nee, uh, een groot nummer, uh, Sometimes... Voila zo even Hamel. En volgens mij zitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Nou ja, telt u maar mee. Uh, tik maar op het tempo mee op je computertje als je toch aan het werk bent. En, uh, het is mooi om even een muziekje te hebben waar je makkelijk op gaat tikken. En dat lijkt me dit wel uh, uitermate voor geschikt. Le grande mareggiate della morte. Sono Rijdt nog zo vaak in mijn dromen, in onze kleine rode Renault. Waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont, Ferrand en Bordeaux. Hij zong een lied als het ware, als hij de Franse heuvels besteeg. En hij voerde ons langs de Loire, al was zijn benzine tank leeg. Zij wilde een grotere wagen, daarmee ging ze over een grens. De gedachte kon ik niet vertragen, en ze zit nu in een Mercedes-Benz. In een Mercedes ver weg in Westfalen, naast een vent die goed zit bij kas. De duivel mogen haar halen, want het wordt nooit meer zoals het was. Nooit vergeef ik haar deze blamage Smakeloos was het en grof De Renault staat nu in de garage Overdekt met een dikke laag stof Maar ik rijd nog zo vaak in mijn dromen In onze kleine rode Renault Waarmee we in Parijs zijn gekomen In Clermont, Ferrand en Bordeaux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 Hans zijn was dat met uh, Renault 5. Daar reed hij altijd door Frankrijk. Toch een beetje familie in uh, deze uitzending. En het applaus, Vriendapplaus applaus voor uh, Hans zijn Met het gezelschap dat hij daar achter zich had. En uh, daarvoor uh, klonken uh, La Luna. Dat is Helene Botman. Uh, bekend van, uh, van al haar fados uh, uh, die ze meestal zingt. En dit was toevallig een album waar uh, ze aan de hand van Europese poëzie allerlei nummers had geschreven met haar gezelschap La Luna. En uh, dit was toevallig dan toch weer een Portugees uh, gevalletje. So no loro. Dus toch weer, hè, ja, dat is toch een beetje dat idee van uh, die uh, verschillende fado's over zich. En dan krijg je dat. dat dus we dan toch weer dat gaan draaien. Uh, wat mij dan wel heel aardig leek is om even iets te draaien van de winnaar van de kleine prijs van Friesloen. Of schoon ik ook nog even Karel Brouwers moet draaien. Dus ik ben nog helemaal in uh, dubio. Maar we beginnen gewoon even met het nummer van Yellowhouse21. En dat nummer, is niet zo'n nummer, maar driving. En uh, deze volkpopclub uh, club uh, doet het heel aardig. En uh, ja, ook uh, gewoon op de radio gewoon heel radiovriendelijk driving van uh, Yellow House uh, 21. Dat is genoemd trouwens naar een uh, Yellow House een soort pension en zij de kamer 21. Krijg je dat? like everything else has slipped away but now I am flying without wings without air and I don't know where this will end I am driving away from this place trying to forget everything that she has said to me. And I don't know what's going on through my mind but I know I leave you behind 'Cause I take off driving Sure that you won't come along and I hope it will get better. Ja, dit was nou weer net het nummer zonder fluit. Maar voor de rest, die hele EP staat vol met fluitjes. En dan als Tin Whistle en de dwarsfluit Volgens mij, u zet die ook al bij een nummer. In ieder geval uh, Yellowhouse 21. En dan gaan we nog even naar de gast van volgende week. Uh, inmiddels is Laura Johannes uh, tegenover komen zitten. En uh, de gast van volgende week is Karel uh, Brouwers. En dat is toch wel een beetje de voorman van Dog En we draaien niet even dat bekende nummer. Uh, dat bekende nummer. All je need is seks. Nee, uh, rock and roll machine, gewoon een oude plaat voor je hoofd, uh, krijg je gewoon even voor je hoofd hier op Radio 501. Dag omdat het kan. Voor je hoofd. Ik ja, Echte I'm over. Ik ga niet a over. Ik in nothing but a wall of the sadness I create Oh, how I live for the feeling If the road wasn't traveled at all Robert Frost, there's a reason So mixin' mixing things in this glass That'll let me forget about you How much you upset me I saw the writing on Just couldn't read it. If you can't bear being alone, I understand why you need 'em. So don't take your own, own, own advice if it's not any good. 'Cause I'd pay the price for pearls if I could. You're listing traits that I have. You're saying they'll get me nowhere fast in a world. It's gonna convict me of everything that I'm not. Well, now I know what you're saying. When I'm no longer calling the shots, I'll go rest in my grave. Figures round, up and down. You're taking your chances, and the dollar bills gonna your future advances if this is all we are well maybe money's the answer but when you look up out at the stars don't money feel like a cancer so don't take your own advice if it's not any good cause I'd pay Price for pearls if I could. So don't take your own advice if it's not any good. Cause I'd pay your own over price for pearls if I could. So won't you make me happy? Won't you make me proud? Won't you tell me that you can't live without my? Won't you make me happy, won't you make me proud? Won't you tell me that you can't live without my touch? My touch. So won't you make me happy, make me proud? Tell me you can't live without my love. My love. So won't you make me happy, won't you make me proud? Tell me that you can't live without my love, my love. kast van... Laura Johannes. Jee. Kom maar even wat dichterbij. Kom maar even aanschuiven. Zo dan. Helemaal goed. Laura, welkom in de studio. Dankjewel. Heb je het een beetje kunnen vinden? Ja, het, is, uh, het was uh, goed uitgelegd. Uh, goede instructies. Kijk, daar zijn we van. De duidelijke hey. instructies. Want je bent uh, helemaal komen afreizen uit het uh, verre Amsterdam. Ja. Amsterdam West. Ja, precies. Is toch een beetje wild? Ja, het is. Uh, nou, het was wel grappig, want Wilders noemt uh, de wijk waar ik in woon als een van de voorbeelden van de, um, uh, de meest verschrikkelijke, uh, nare, enge oorden. Maar ik heb no zelf nog nooit ergens last van gehad. Dus, uh... Als frele jonge dame. Precies, kun je nagaan. Ja. ja. Helemaal goed. Nou ja, uh, je woont in een kantoorpand trouwens ook hè, dus dat, uh, misschien heeft het al iets mee, dat kantoorvolk ja. uh, is toch zo netjes? Ja precies, ja, dat kan het ook zijn. Ja. Uh, ik zag je net uh, helemaal op de grond uh, kruipen en alles cd's uit te zoeken. Ja. Dat, uh, uh, je bent wel goed voorbereid, want ik zag dat je ook een schriftje hebt met allemaal aantekeningen. Ja, ik vond het wel echt een uitdaging, dus ik dacht uh, ik ga er vol voor. Nee, uh, het is namelijk zo, ik, uh, ik luister al mijn muziek, uh, eigenlijk de afgelopen jaren al, uh, gewoon via internet, dus uh, Spotify, uh, Grooveshark, dat soort dingen. Je bent een hele moderne mens. Ja, dus heel die cd's en, en platen en pandjes, dat was ergens in een doos uh, op zolder beland. Dus het was weer even een beetje uh, organiseren. Ja, hoe ziet het eruit trouwens, een zolder in een uh, kantoorpand? <laughs> nou, eigenlijk um, is ons huis gewoon één hele grote ruimte van 450. Kijk. Maar we noemen om toch een beetje orde te scheppen in de chaos, noemen we op bepaalde hoeken noemen we de zolder of de kelder of uh, en nou ja, dat soort.. Uh, zodat je toch even weet waar, waar je het over hebt. Want ja. we aan mijn vriend. Dus dan uh, zeggen we, oh uh, ja, dat staat op zolder. Ja, precies, <laughs> ja dat is toch een beetje. Zoveel, Dan krijg je een balzaal natuurlijk aan uh, ruimte. Ja, precies. Ja, ja wat, uh, Maarten Evers dus. Uh, wonen er ook nog andere fofiestjes? Nee, nee we, zijn, uh, we zijn de enige fofiesten die daar wonen. Maar we hebben wel tegenover ons, in het kantoor tegenover ons, uh, woont er nog één. En dat is Michiel. Dus, Kijk, uh, ja. maar André uh, woont uh, niet uh, in, de, in de buurt. Nee, nee, André woont in Utrecht. Jammer genoeg. Dat zou leuk zijn, want dan... Uh, je, je, hebt mooie, je hebt een mooie... Uh, een mooie oefenruimte, zou ik zeggen. Ja, ja nee, dat wel. Ja, we oefenen ook wel vaak bij ons. Dat is op zich wel heel makkelijk. Een beetje goede akoestiek? Of is die vloerbedekking niet echt geschikt? <laughs> um, nee, de akoestiek is niet bijzonder mooi of bijzonder slecht. Maar een groot voordeel van ons huis als repetitieruimte is dat um, niemand last van ons heeft. Want uh, waar je natuurlijk bij andere huizen altijd uh, buren aan alle kanten hebt zitten, is het uh, in dit kantoor... Uh, ja zowel boven ons als onder ons woont helemaal niemand, dus wij kunnen eigenlijk dag en nacht uh, lekker met de muziek bezig zijn. Heerlijk. Nou, we hebben het nu al even over de muziek. Uh, sommige luisteraars zullen denken: nou, uh, uh, uh, ja, uh, leuk. Uh, Laura Johannes, uh, leuk, <laughs> ja, mooie stem. Uh, maar waarvan dan? Ja. Van Fauvist. Kijk. En wat is dat uh, voor gezelschap? Kun je er iets over vertellen? Ja. Uh, nou ja, wij zijn uh, een, uh, een muzikaal-theatraal collectief en um, ja, wij maken eigenlijk theaterliedjes. Um, en de reden dat wij Van Viest heten is uh, dat er is een, een, een, een stroming in de schilderkunst. Um, 1905 tot 1910. Kijk, jij hebt eventjes uh, voorbereid. Ja. Nee, en uh, ja, ze, ze, zoals wij het dan zeggen, is dat ze dus hun, uh, hun verf met veel gevoel uh, op het doek kwakten. Dus uh, nou ja, dat is een beetje wat wij uh, met de muziek ook willen doen. Dus uh, vandaar dat we ons uh, naar hun vernoemd hebben. De instrumenten op een doek uh, kwakken of uh, de, de tonen? <laughs> ja, nee, de tonen. En, uh, en natuurlijk uh, je passie... Uh... Dat gaat er allemaal... Uh... Oh, het gaat over de passie, niet over het niet vermengen, ververre van, dat delen ze natuurlijk. Ja, ja precies. Nee, dus ze deden met ongemengde kleuren en uh, heel, uh, heel uh, wild uh, ging dat eraan toe. Maar uh, nee, wij doen, het, uh, wij doen dat met muziek. Helemaal goed. Nou, deze uren gaan we het vast nog wel over hebben. Je hebt natuurlijk ook heel veel muziek meegenomen. Ja, absoluut. En ik zag dat je ook allemaal blokjes had. Ga je er ook heel strikt aan houden? Of... Uh... <laughs> Nee, het was meer eventjes zo voor mezelf een beetje... Het was eigenlijk ook wel heel erg interessant om eens te kijken van... Oh ja, wat, wat voor muziek vind ik eigenlijk leuk? Want het is best wel uiteenlopend, maar ik dacht... Hé, hey, ik ga voor mezelf uh, rubrieken maken. Ja. En goed, En wat is nou die eerste, eerste rubriek? Nou, ik denk dat bij de eerste rubriek um, die, dat is de, de, de CD die je er al in hebt zitten, toch? Ja, ja, zit, <laughs> Ik heb hier twee uh, CD's zitten erin. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik, ik denk um, van de witte CD. Als je die bedoelt. <laughs> ja. En ten in de Johnsons bedoel je? Ja. ja. <laughs> oh, ik dacht het moest nog een verrassing blijven. <laughs> oh. <laughs> nou ja, in ieder geval, dat, uh, die hoort bij de rubriek rare vogels. Rare vogels. Kijk, ja. nou, en, waarom is Anthony uh, een rare vogel? Is hij omdat hij androgyn is? Of, uh... Ja, omdat hij uh, androgyn is en omdat hij uh, uh, zwaarlijvig is en uh, omdat hij uh, nagelak draagt en, uh, en een gek stemmetje heeft. Helemaal goed. <laughs> nou ja, uh, want Baby D is uh, ook een bekende van hem. Oh ja, is dat zo? Ja, ja is dat, dat, is, een... dat is er net zo een. SO1. Die had, was, had vroeger een bomenreparatie. Uh, Boom, uh, die was boomschigurig, maar die, uh, haar zijn, of haar, ja, <laughs> dat is net hoe je het moet uh, uitdrukken, die, uh, dat bedrijf dat uh, ging voor hier toen een boom per ongeluk toch op een huis uh, viel. Kijk, ja, dat, dat zijn dan. Uh, uh, en die is zich toen weer gaan uh, toeleggen op het uh, muzikaal vlak. En dat is er eigenlijk net zo eentje als uh, Anthony. En welk nummer gaan we horen dan? Uh, hope there's someone. Hope there's someone, nou we gaan er gewoon naar luisteren en wie weet komen we er nog even op terug. Ja. Kan gewoon, hè? Kan gewoon allemaal. <laughs> Someone who'll take care of me When I die Will I go Hope there's someone who'll set my heart free Nice to hold When I'm tired There's a ghost on the right. sleep and the night I will raise my hand Oh I'm scared of the middle place between light and nowhere well, I don't want to be the one left in there left in there There's a man on There's the rise Wish that I go to bed If I fall if to his I feet Then I will not drown What paralyzing lies And God said I don't want to go To this seal's watershed Hope this son will take care of me When I die Will I go? Bye. Anthony slaakt zijn laatste kreten uit. Nee, hopelijk niet. Nee, hij mag nog wel even doorgaan, dacht ik zo. Zo, ja. Jongen, jongen. Nou, waar, waarom eigenlijk speciaal dit nummer van Anthony? Ja, om, omdat ik hem zo mooi vind. Ja, jij, ben je geneigd om helemaal mee te gaan uh, ja, um... zingen? Is, is er mooie opwarmoefeningen trouwens voor je, voor je stem? Oh, um, nee, zo had ik hem nog niet, zo had ik hem nog niet bekeken. Maar ik vind het wel echt super sfeervol. En uh, ja, ik, ik, weet, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed uh, waar hij het over heeft. Maar uh, ja, ik vind het echt een uh, ja, super goede zanger gewoon. Ja, hoe, hoe ben je die tegen het lijf gelopen? Ja, op de, op de toneelschool had iemand die kwam daar op een gegeven moment mee. Toen uh, zaten we met een groepje te eten ergens uh, in een tuintje. En, en toen kwam opeens dat nummer en we zaten daar zo gezellig bij een paar kaarsjes. En het was echt... Uh, ja, het kwam super, super mooi. Ja. Het kwam heel goed uit. Dus dit is muziek om, uh, om kaarsjes bij aan te steken. <laughs> ja, precies. Ja. Want je hebt inderdaad uh, toneelschool uh, gedaan. Van wa Wanneer ben je afgestudeerd? Uh, 2007. 2007. Ja. En eigenlijk vanaf 2006 dat je al uh, bij het uh, Onafhankelijk Toneel ook uh, dingen doet, toch? Ja, ja, daar heb ik ook uh, mijn stage gedaan en ja. uh, daar speel ik wel regelmatig. Ja, want wat, wat voor stage is dat geweest in 2006? Wil je er wat over vertellen? Um, ja, dat was een, um, het was eigenlijk een, uh, een kindertoneelstuk ja? en um, het was naar aanleiding van een boek, De Prinses van de Moestuin en daar heb ik samen met um, een van de artistiek leiders van het onafhankelijk toneel een uh, toneelstuk van gemaakt. Dus, um, het was echt een nieuw vers uh, toneelstuk? Ja, het was, het was dus echt een kinderboek, gewoon een prentenboek. En daar hebben we dus een toneelstuk van gemaakt met allerlei poppen en allerlei personages. En met z'n tweeën speelden we die allemaal. En het was, uh, was hartstikke leuk. En dat hebben we ook, uh, in eerste instantie was het alleen gemaakt om daar te spelen, in Rotterdam. Ja. Maar um, ja, het was, was heel, heel goed gelukt. En uh, veel mensen, dus toen uh, hebben we het in 2008 nog uh, hernomen. En toen zijn we er ook mee uh, ja, op reis gegaan, zal ik maar zeggen. En werd het dan zeg maar, echt uh, bu op buitenlocaties gespeeld of ook gewoon in theaters? Nee, het was wel echt in theaters, want het had een heel groot decor. Um, dus het was met kleine poppetjes en een decor op wieltjes en dan met beamers. Dus de, oh. Uh, ja, dat moet wel binnen dan, ja. ja. Ja, dat was niet iets wat je makkelijk op een festival uh, even neerzet of zo. Uh. Nee. Maar dat was wel jouw eerste uh, aansluiting bij het. Uh, bij het Onafhankelijk Toneel. Heb je ook bij andere ja. gezelschappen gespeeld? Ja, ja, ik ben gewoon freelancer. Dus ik werk, oh. uh, werk ja, overal waar de er, waar er werk is, zal ik maar zeggen. Ja. Je bent gewoon onafhankelijk theatermaker. Precies, ja, ja. Amsterdam. Ja, ja. Ja, heel goed. Want uh, dat was niet... De theaterschool, uh, daarvoor was je eigenlijk nooit echt met muziek bezig... of klopt dat niet helemaal? Um, nou, jawel. Ik ben altijd wel met muziek bezig geweest... En, uh, op mijn middelbare school ook wel in beentjes en zo, maar. Uh... Oh ja, van die schoolbeentjes. Ja, ja, gewoon uh, lekker uh, allemaal van die blues nummers spelen. En uh, natuurlijk de onvermijdelijke Anouk. En uh, ja, wat. Oh ja, was jij dan Anouk? <laughs> ja, wat denk je, tuurlijk. Ja. Dus. Uh, maar ja, nee, um, echt pas tijdens toneels dat ik zelf uh, liedjes ging schrijven. Kijk, en ja. was dat ook al gelijk onder de naam Favist of uh, was dat nog niet uh, in die tijd? Nee, nee, nee. toen, had ik daar, uh, toen speelde ik vooral met een pianist uh, uit Maastricht. En uh, op een gegeven moment ook wel met een contrabas erbij. Um, en met hem ben ik ook nog een tijdje, toen ik al eenmaal weer verhuisd was naar Amsterdam, na toneelschool, wel blijven spelen. Maar ja, uh, ja dat was toch niet... Toch niet praktisch. Omdat nee, ik iemand te... uit Maastricht. Want je hebt in Maastricht <laughs> gestudeerd, hè? Ja, ja. ja. Dus, uh, dus toen al gauw toch gewoon uh, in Amsterdam... Uh, ja. Um, Gaan zoeken. Ja. ja. Ja, want dat muzikale, dat bleef ook wel trekken. Ja, zeker ja, zeker. Ja. En ook steeds meer, ja. Ja, want ja. je schrijft natuurlijk ook... Uh, uh, Theatermuziek, tenminste bij een van onafhankelijk toneel heb je volgens mij uh, vorig jaar ook nog een stuk uh, de muziek ook van verzorgd. Ja, ja klopt. Held. Dat, uh, ja, als uh, componist, zeg maar. Ja. ja. En dit jaar speelde je in uh, een dag die... Uh, ja, nou moet ik even niet ja. nadenken over de naam. Maar goed, ja, ja, het maar, uur waarop we niets van elkaar wisten. Kijk, het was een ander tijdsbestek. Ja, ja. <laughs> het was slechts een uur waarop we niets van elkaar wisten. Uh, maar dat was een dans en... Uh, danstheater eigenlijk meer. Ja, dat is een heel maf stuk uh, van uh, Handke. En daarin wordt in principe niks gezegd. Maar we hebben het wel gespeeld met acteurs, maar ook met dansers. Ja. En uh, ja, dat is gewoon een plein. En dat is eigenlijk gewoon alsof je een uur op een plein zit... en, en gewoon lekker aan het kijken bent naar je medemens... En um, je vindt er van alles van en je hebt er van allerlei ideeën over wat die mensen aan het doen zijn, maar je weet het uiteindelijk natuurlijk niet. Nee, nee, tuurlijk niet. Eigenlijk weet <laughs> je dus, oh, daar komt het dus vandaan. Ah. <laughs> ja. Maar zit er dan ook een verhaallijn in of is het echt puur dans? Nee, nee, het is dus uh, het is niet echt de dans, maar, uh, en er zit ook niet echt een verhaallijn in, maar even nadenken hoor, wat, wat kan ik daar nou zo over zeggen? Ja, we gaan er, we ja? gaan er misschien nog mee in reprise, daar zijn ze nu mee bezig. Dus, Oké, okay, uh, dus de mensen kunnen weet. sowieso <laughs> even kijken naar het, uh, het trailertje dat uh, online staat. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Dat geeft al een heel aardig beeld. Uh, dat is inderdaad, het toneel was echt ingericht als een soort straat en mensen rennen van de ene kant naar de andere kant en dansen en uh, uh, breakdance zat er volgens mij ook in, heb je dat goed gezien? Ja, ja dat was een van de dansers. Ja, ja. Dus, uh, uh, je ook dansjes of niet? Nou ja, we hebben wel, uh, de acteurs hebben ook uh, dansstukken moeten uh, instuderen, maar dat viel me uh, echt niet mee. <laughs> dus uh, dat was echt uh, ja, super ploeteren voor ons. Dus gelukkig uh, waren er een paar dansers die heel veel extra met ons wilden oefenen, want uh, dat ziet er dan heel makkelijk uit als die geograaf dat dan voordoet. maar. Als je dan, als je dan, en de dansers doen dan in één keer mee na, ja. maar voor acteurs is dat toch uh, even een andere koek. Different koek. <laughs> ja, precies. Heel goed. Maar uh, je, je speelt dan wel met veel muziek en ik kan me ook voorstellen dat uh, die muziek hoor je natuurlijk dag in dag uit. Ja. Wat uh, Betekent dat ook iets voor je eigen muzikale voorkeur? Want het is misschien een heel specifiek. Ik weet niet wat voor muziek erbij zat. Ja, het was, uh, het was speciaal ervoor gecomponeerd. Ik vond het wel echt uh, ook de gekke muziek, ja. Het is, uh, ja ik vind sowieso heel, veel, heel vaak als je in een theaterstuk, als er muziek komt, dat er dan datgene wat uh, uh, wordt laten zien, dat dat veel meer binnenkomt. Dus dat muziek onwijs uh, ja, um, vervoermiddel is, zal ik maar zeggen, voor, um, ja, voor meer. Ja. Helemaal goed. Uh, we hebben nu natuurlijk muziek klaarstaan weer. Dat yes. kan ook niet anders. Er komt wel meer uit die platen. Doos van jou. Dan kan ik eigenlijk beter zeggen dat het Doos was. Dat is een huisdoos. <laughs> echt heel charmant. En, um, wat gaan we nu horen? Uh, nou, we gaan naar nummer van uh, Frederik Spiecht. En um, nou, dat is natuurlijk ook uh, echt een heldin van mij. En, um, Je wordt er ook nog wel eens mee vergeleken, begrijp ik. Ja, ja dat, dat, dat uh, heb ik ook gelezen. Dat uh, vind ik wel een grote eer. En... Um, ja, ze heeft ook, uh, ik heb ook een uh, coachingsproject uh, bij haar mogen doen. Oh. Dat was ook uh, heel erg leuk via kunstenaars en co. Die uh, verzorgen elk jaar dat er een aantal uh, ja, een beetje gevestigde namen, zeg maar, jonge mensen een beetje onder de vleugels nemen. Mm -hmm. En um, ja, zodoende ging zij een paar keer met ons uh, ja, op pad en uh, naar onze muziek luisteren en daar feedback over geven. Was ook uh, super leerzaam. Ja. Nou, misschien gaan we het daar nog wel allemaal over hebben. Laten we eerst gewoon luisteren naar Frederik Spicht. Hoog tijd voor muziek, uh, zou ik zeggen. Ja. Mijn persoonlijke Jezus uh, gaat het hier over, toch? Ja. Nou, uh, ik zou zeggen, Frederik, uh, Leather rip. Nou, eng. wat gebeurt, er? Nou, Leather rip. Ja. Yeah. So a Aleila Dian, zeg ik het zo goed? Ja, ja volgens mij... Uh, uh, nee, volgens mij Alela. Alela, Alela. Ja, maar pin me er niet op vast. Oh, joepie, nog een Alela Diana fan ik, <laughs> I love it. Nou, dat is toch mooi om dat even te horen? Ja. Je bent niet de enige, je bent niet de enige. En het klonk inderdaad erg leuk. De Pirate Gospel Song. Uh, Pirates Gospel, ja. Yeah. Maar uh, doen uh, Pirates aan gospel dan? Of, uh? Ja, nou ja, bij, in haar universum uh, kennelijk wel... <laughs> Ja, want uh, Alela Diana die, uh, die heeft een heel eigen universum uh, begrijp ik. Nou, nou, ik weet niet. Ik vind het wel. Uh, de, de clip hiervan heeft, heeft wel echt iets heel uh, mysterieus. Ja. ja ik, vertel er eens wat over. Ja, het is, uh, het is een beetje een beetje duistere clip. Uh, heel uh, uh, ja, een beetje zo zwart-wit sepia-achtig. Ja. En uh, ik weet eigenlijk niet precies wat het verhaaltje is, maar ik vind hem wel mooi. Ja, nee, daar gaat het eigenlijk om. Dat zijn vooral de, vooral de beelden uh, die, die jou tot de verbeelding Klikje, uitspreken. Ja, ja. ja, toch. Maar de muziek mag er ook wezen, want wanneer, uh, hoe ben jij hiermee aan aanreiking gekomen? Ja, volgens mij was hij een keer te gast bij, um, ja, hoe heet dat programma nou, op zondag? Uh, uh... Opium? Kunststof? Nee, alle twee niet. Vrije geluiden? Ja, dat was het. Die is het. Ja, ja. En uh, ja, en toen vond ik haar zo te gek en toen ging ik haar opzoeken en ze heeft onwijs veel cd's gemaakt. En uh, eigenlijk allemaal goed. Want waar komt ze vandaan? Volgens mij is ze een Amerikaanse. Ja. Ja. Maar ja, een beetje, beetje speels dus, dat, dat trek je er wel in aan? Dat, uh... Ja, een beetje country, uh, ja, ja. Gewoon een wel leuk, leuke, leuke mix. Ja. Nou, dat was Alela Diane dus, uh, The Pirates, uh, gospel. Yes. Heel goed. Nou, mooi, dat, mooi dat er ook een gospel voor geschreven is, want die verdienen natuurlijk <laughs> ja. ook wel een, een gospel. Al die gospels over Jezus, dat is ook weer wat. Uh, uh, wat hier nou weer in zit? Wat zit hier nou weer in? Ja, ja, ik, ik, ik doe nog even de cd, want ik heb het hoesje er niet bij gekregen. Maar dit is in ieder geval de Mennieuw... man, man... Ma Oh, Mannen van Glas. <laughs> de Mannen van Glas, de nieuw. Ja. Ja. ja, er zat in dat gat van die cd, die zat er daartussen Dus dat, ja, dan kan je dat niet goed lezen. Zorg voor verwarring. Mannen van glas. Welk ja. nummer gaan we draaien? Um, ja, dat is nummer 1. Nummer 1. Weer nummer 1. Weer één. nummer 1. Wat, Wat is dat, dat is toch? Dat toch? Ja. Mag, ik, mag ik het hoesje eens zien? Ja. Ik ben erg, erg benieuwd. Want dit is een. Uh, Wacht op de knal. Maar wie is ja. Peter van Roojen? Oh, dat weet, weet je dat nou echt niet? Uh... Nee, nu even niet. Nee, nou, ik, ik, ik, ik, zal, ik zal je even helpen, maar uh, volgend jaar moet je het weten. Nee, hij, is, uh, hij heeft dit jaar het AKF gewonnen, dus hij is een uh, ja, upcoming uh, artiest. En ik vind hem helemaal te gek. Helemaal te gek. Wacht op de knal. Waar ga... ja. Want jij kent hem daar ook van? Uh, van het AKF ken ik hem, ja. Ja, ja daar, daar uh, zag ik hem optreden. En, en, uh, het is een hele... Hij hoort ook weer bij het rubriekje... Rare vogels. Oh, rare vogels? Ja, waarom is zo'n rare vogel? Ja, het is gewoon een hele, een hele maffe gast. En hij heeft iets heel, heel vreemds over zich. Maar dat, dat is uh, ja, zeker, uh, zeker als een compliment bedoeld. Ja, is gewoon een aanbeveling. Mannen van glas, ik zie hier ook een uh, glasseks-dingetje erop staan. Uh. Ja, ja. Maar dan met MVG. Enige idee waar. Oh, mannen van glas natuurlijk, ja. Kijk, het is zo simpel. Dat alles komt terug. Dat alles komt terug. Ja. Dat is gewoon zo duidelijk. Uh, nou ja, wachten op de knal. Uh, zit er ook een knal in? Of, uh... Nee, nee. N -n nou, nee. Uh, nou misschien, misschien zit er een knal in. Een knallende drum, ja. Ja, <laughs> even kijken. Uh, nou, wachten op de knal, dus. Uh, hier moet radio naar Eindelijk! Eindelijk, Peter van gooien. Waarom duurt dat allemaal zo lang? Onthoud die naam! Onthoud die naam nou in vredesnaam! Zeeën En niemand houdt het droog Een boot ligt haast in tweeën De stuurman rijdt omhoog Want hij wil niet verdrinken Hij bidt vanaf zijn jacht Dat vroeg of laat zal zinken Die man die bidt niet echt maar wacht Een zevenjarig Zo hoog door de wind dat ze bijna rondjes draait. Steeds hoger gaan haar benen. Ze telt de rondjes zacht. Ooit knalt ze op de stenen. Dit kind dat schommelt niet, maar wacht. Het patten, het patten op de knal, het patten. Als water, in feest, geloof of geld, tot eindelijk vroeg of later de grote knal zich meldt. Die knal redt ons het leven. Terwijl de mensheid tracht zijn angsten voor te geven, zing ik een liedje, dus ik wacht. <tied> Ah, Pieter van Rooijen. Ja. Nou, het was even wachten op die knal, maar het is wel een knalfijf, denk ik, als hij, als hij langskomt. Ja, ja nou, nou, trouwens niet altijd. Hij heeft ook um, een heel maf nummer van uh, Het Enge Kind, heet dat. Ja. En uh, nou ja. Is dat ook is, namens de mannen van Glas, of is dat gewoon op eigen titel? Nee, dat is gewoon op eigen titel. Ja. Nee, ja. Ik, ik weet trouwens niet, de, deze reek kreeg ik toevallig, maar ik weet trouwens niet... Oh, die niet kreeg je, je toevallig? Dat, uh, ja, dat, ja dat, soms gebeurt dat. Ja, ja, nee. Maar ik weet dus niet of hij, zeg maar vast, of dat een vaste band is of dat dit een gelegenheidsding is geweest. Nou ja, Cheert oh. heeft, uh, Cheert Gerritsen, ken je die ook toevallig? Uh, ja, er ben... is ook een, uh, een acteur-muzikant. Uh, oh ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat is we weer. Want hij heeft ook een aantal nummers uh, geschreven, zie ik. En hij verzorgt ook de muziek. En. Uh... Nou, ongelooflijk. Nou, ik had er weer nooit van gehoord, maar dat <laughs> gebeurt wel vaker in deze rubriek. En dat is nou net zo leuk. Ja, dat ja, lijkt me ook. Ja, lijkt uh... Een leuke baan heb je. Ja. <laughs> Hele leuke baan, ja. Dus dan zeggen mensen, uh, solliciteren en uh, stuur je demo op naar uh, studio Radio 501nl En uh, My Tired Feet uh, werd hier aangevraagd. Ja. Van diezelfde... Aléla. Aléla, Aléla. En uh, jij dacht, dat is wel een goed idee, want het is natuurlijk wel jouw platenkast, dus... Uh, ja, dat vind ik ook namelijk een ontzettend mooi nummer. Want ik zat al een beetje te twijfelen. Dus het wordt leuk dat die werd aangevraagd. Ja, kijk. Okay. Nou, we gaan hem gelijk draaien. En dan gaan we daarna even naar de reclame. Want uh, dat moet eigenlijk ook. Ja, ja. Het <laughs> is al een kwart over vijf. Namelijk. Tijd vliegt. Yes. My tired feet. Oh, my tired feet. Mijn tired feet brought me to that red boat. So still in foreign waters. although i've never been here oh although i've never been here i know that here i've swam before Oh, well, here i've swam before and soon i came Jesus, he keeps the street out Jesus, he keeps the heat out Jesus, he keeps the noise out I've sat, I've run, I've walked, I've cried, I've died. Oh, I've slept until noon and I've laughed and I've sighed.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 Ja, we zijn weer even terug in het uh, tweede uur alweer en uh, we beginnen dit de tweede uur van uh, ja, de Donderdisc-uitzending uh, 1 nee, De Donderdag met de Donderdisc. Gewoon hoe dat kan, uh, door Santana is het deze keer met zijn nummer Evil Ways. De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende Donderdag. Here we go. I'm ready to bounce. Alright. See me inside here, we got something to tell you. You gotta change your De platenkast van Laura Johannes, oh ja, tweede uur is alweer aangevangen, nou ja eigenlijk was het al aangevangen en toen kwam de reclame nog. Het gaat super snel. Ja het gaat onwijs snel, we hebben nu nog drie kwartier, dus het is een beetje kiezen of delen. Of ja. we gaan nog heel veel praten of we gaan gewoon heel veel muziek draaien. Ja, ik stem voor het laatste. Ja, hè, want er moet nog heel veel doorheen. En uh, wat je trouwens vorige uur hoorde, er was nog steeds mannen van glas. Yes. Ik moet nog even zeggen, van, met Peter van Rooyen. Van Rooyen. Ja. En uh, nu krijgen we een andere theaterheld. Zo mogen we het toch wel even noemen. Ja, dat is meer een oude rot in het vak. Oude rot. Het is niet, een, uh, niet iemand die uh, vorig jaar nog het Amsterdamse Kleinkunstfestival heeft gewonnen. Ja, hij heeft het uitgevonden. Hij heeft het uitgevonden. Dat is, ook heel, dat is ook wel een verdienste natuurlijk. Ja. Uh, Theo Nijland uh, hebben we het dus over. En uh, ja, uh, wat vind je dan zo goed aan uh, Theo Nijland in het uh, Weerzinnig graag? Uh, nou, prachtige teksten um, en ongelooflijk mooie composities. Dus hij heeft waar veel kleinkunst uh, de muziek alleen een beetje ondersteunend is, een klein tokkeltje, is zijn muziek echt een ding op zich. En dat is wat ik zelf ook heel erg probeer en uh, waar ik heel erg van hou. Dus in die zin is gewoon een van jouw inspirators of is dat, gaat dat dat ver? Nee, zeker, absoluut. Ja. Nou, Theo Nederland, zonder muziek. Waar waren we zonder muziek? Ja. Gaat dat nummer er ook over trouwens? Ik zit even te denken. Uh, nee, nee, dat gaat... Nou ja, nou ja laten nee, we gewoon nee, gaan luisteren. Draaien, draaien. Gewoon goed, goed luisteren naar de muziek. Theo Nederland, zonder muziek. Zonder jou fiets ik alleen, tegen de wind in, naar de horizon. Zonder jou ben ik verdwaald, in een bloedeloos verhaal, waarin heel wat bedoeld wordt. Zonder jou is een vlucht ganzen tegen een bewolkte lucht, is kunst sneeuw op een uitgelicht gazon. Zonder jou is alles heel erg artistiek Maar van bord karton, en zonder jou is zonder muziek Als jij nu eens met auto pech Hopeloos Langs de kant van de weg En ik met een royaal gebaar voet op de rem Lekker voorspelbaar En de rest Laat allemaal vanzelf die blik van jou naar mij en dan een heel orkel. En eb en vloed En als je alles dan gehad hebt Loop ik ook nog in een dichte mist Op een perron Zonder jou is zonder spanning Of gevaar Is een verhaal dat als een pudding in elkaar zakt Zonder jou Ben ik alleen, is hij alleen Dus zonder haar Met in de verste verte Zelfs ook maar een grijntje romantiek Als jij nu een Liefdallig, met een mand vol kerstballen, de hoek omkomt en ik toevallig. In hetzelfde warenhuis, diezelfde hoek omkomt, maar van een andere kant. Jij laat het om en je laat alles vallen en ik meteen die ballen en die kerstcadeaus voor je ga oprapen. En dan klinkt er een hobo en ach, de rest gaat allemaal vanzelf. Die blik van jou naar mij en andersom. En dan een heel orkest, wij krijgen elkaar met vette romantiek. Wij krijgen elkaar, ze krijgen elkaar. Luister maar naar de muziek. We gaan nu luisteren naar een theaterregistratie van Kees de Jonge. En toevallig uh, zit Laura Johannes uh, zingt er ook een mee. De compositie van Theo Nijland, die we nu uh, nog uh, de laatste klanken horen verspreiden. Afstand. Met afstand het uh, mooiste nummer van deze cd. Uh, dat uh, is niet aan mij. Nee, dat het een heel flauw bruggetje zit. Uh, maar het is in ieder geval het nummer Afstand uit Kees de Jonge. Met Laura Johannes en uh, de medespeler. Giem. Giem. Luister maar. Ik zie je wel, Kees. Van een afstand, Kees. Ik zie je altijd. Ook al kijk ik langs je heen. Ik weet alles, Kees. Ook al doe ik maar alsof je me niet opvalt. Ik weet wat er in je omgaat. Zijn allebei alleen kees, kijk ik zweef, ik zweef. Dat je alles van me weet Ik weet alleen niet Stop, wat ben ik er voor één? Dat ik altijd Net als of toe, Van me afbijt. Van je wegkijk Wij zijn allebei alleen Kees, kijk We zweven We zweven We, we, zien, we zien alles van een afstand En de wereld Daar kijken we op neer Zo zien we ook wel eens onszelf Heel onhandig Zitten blozen Kijk, nu blozen we alweer Kees Kijk We zweven We zweven Bezweefen. Afstand uit Kees de Jonge met uh, Lauriannes en Giem. Uh, Vreken. Vreken, Giem. Vreken. <laughs> nou, je hoort wel de heel duidelijk de, de handtekening van Theo Nijland. Met al die intervalletjes, dat is wel... Als mensen wat meer van Nijland horen, dan herken je dit wel als... Ik kan het ook niet zo goed uitleggen, maar het is hem wel, de interval. Ja, hij heeft echt een hele eigen sound. Maar het is wel ontzettend moeilijk om te zingen trouwens. Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Ja, hij kiest dan net eventjes zo'n noot waarvan je denkt van... weet je wel? Ja, dat je net denkt van... Yo. Dat het nog moeite kost ja, om die hier. interval te bepalen. Ja, precies. Ja, ja, precies. Ja, ik snap het. Want dan, zit je, dan heb je zo'n interval dat je er net naast uh, zit. Net kan ja, zitten. Ja, ja, kan zitten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, uit, ja, ja, ja, sorry. <laughs> One more cup of coffee. Bob ja. Dylan. Yes. Uh, Bob Dylan. Hoe, uh, hoe bent u daar tegengekomen? Oeh, uh, nou, dat is een lang verhaal. Eh uh, ja, nee. dat kan wel even in het limburgs praten, ja, of oh, niet jong. met een accent. Nee, we, we moeten door man, we moeten nog hartstikke veel muziek uh, leugt gaan. Ja, <laughs> nee, uh, ja Bob Dylan, uh, die heb Dylan, daar heb ik voor het eerst van gehoord. Nee, niet voor het eerst van gehoord, maar dit nummer toevallig uh, ben ik uh, tegengekomen door Julia. Dat is ook een uh, singer-songwriter. Die heeft onlangs een CD uitgebracht trouwens, misschien ken je die ook al. Julia Reinhold, uh, uit Rotterdam komt ze. En, uh, en ik speelde met haar in een toneelstuk en daarvoor maakte zij de muziek en uh, toen had zij ook iets met dit nummer gedaan. Ik weet het niet meer precies, want het is al echt al jaren geleden, maar ik vond het zo'n te gek nummer. Ja, misschien dat die herinnering nog even naar boven komt uh, zo dadelijk. Ja, tijdens we gaan het er even over One more cup of coffee, dat kan ook wel eens helpen om de, het geheugen weer even op te frissen. Gewoon een beetje scherp worden en uh, ik zou zeggen als je, op je thuis op je werk zit of op je werk thuis, neem nog even een bakje koffie. Gewoon voor straks onderweg, lekker scherp. Als je dan straks lekker gaat eten en dat je dan weer alles helder voor ogen ziet. Zoals bijvoorbeeld wat er op je bord ligt. Wat ligt er op je bord? Dit is Bob Dylan. De maand mee, vol van vogels en van kleuren, de junihemen. ziet van Ik uh, schakel gewoon ja, verder, <laughs> kan toch? Ja, doet oh. wat ja, Ramses was dat. Met Lisbeth List. Ja, een gouden duo natuurlijk. Applaus, welverdiend. Ja, super lief. Hoe heette dat nummer eigenlijk? Um, Goh, dat weet ik eigenlijk niet. Het Is het super lief, ook met het orgeltje zo aan het begin? Ja, ja echt heel leuk. Ik, ik, ja, ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik dit nummer nog niet kende. en uh, Sla ik natuurlijk een gigantische vlater mee. <laughs> gelukkig maakt dat niet uit. Uh, wat ik wel ken is het volgende. Want uh, nog even over Ramses, Jaffi en Lisbeth List. Want daar kunnen kun we niet aan het voorbij gaan natuurlijk. Nee. Mis je Ramses? Ja, nou ik, ik moet wel zeggen. Het is wel echt. Echt een heel. Uh, ik, ik hou absoluut niet van musicals. Maar ik was toch wel naar die musical dan maar even gegaan. Omdat ik zo gek ben op Ramses En dan denk je toch wel van. Uh, terwijl die acteurs super hun best doen. Maar... Dan denk je toch wat, zo iemand als hij is echt onvervangbaar, want het is echt wel een fenomeen. Dat ja. heerlijke galmen. Ja, en echt zo totale schaamteloze en uh, uh, ja, echt ja, dat mooi, temperament. Ja. ja, ja, ja. Ja, dat heerlijke. Griekenland kom je toch vandaan? Kom je uit Egypte? Ik, ja. Ramses, denk ik eigenlijk ja, wel, Egypte. Ja, ik denk het ook, ik denk het ook. Ja, je zag het er niet aan af. Ik uh, vond hem gewoon een Nederlander eigenlijk. Ja, ja dat is ja. toch ook die scène dat hij dan in die documentaire over hem... dat hij dan uh, zijn paspoort krijgt. Oh ja. Heb je die, heb je die ook gezien? Ja, ja, ja. Het ja, ja, ja. Zo, zo bijzonder dat hij zo van... Ik hoor erbij! Ja. Ja. Terwijl iedereen dacht, ja, maar je hoort er toch bij? <laughs> ja. U komt u niet uit Nederland dan? Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. De boerderij van Roomsbief had voorgenomen dat we sneller door zouden schakelen. En we kunnen er zo nog twee uur achteraan plakken, volgens mij. Maar ik begin ook al een beetje trek te krijgen. Net als de mensen thuis natuurlijk. Uh, de boerderij van Roosbeef. Yes. Onder het noemertje. Um, ja, ja, Nog meen... weer die rare vogel. Nou lijkt het alsof ik alleen maar rare vogels oh, bij gosh, me heb. Nee, maar maar, maar uh... is Het is ook niet zo. <laughs> nee. Maar goed, uh, Roosbief met de boerderij. Laten we gauw uh, gaan luisteren. Het is mooi. Het is klaar. Het is goed. Het is gedaan. Het is op. Het is rond, het wordt plat. Ik ben hier niet geboren, minstens één meter gegroeid. Familie Mulder was ons voor, die zijn hier opgegroeid. Het is mooi, het is klaar, het is goed, het is gedaan. Het is op, het is rond. Wordt plat. Gemeente, duiven, zet hem op. Gebruik je lastbril en een schop. Schroef je hier, schroef je daar. De boerderij valt uit elkaar. Zoveel potten in de aarde. Zoveel dooien, zoveel maaien. Dag, Johnny vet je Kabongo 1, kabongo 2, tjintje. Henk. Houd draadbouwtje hier, houd draadbouwtje daar.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 Het wel goed, joh. komt gewoon goed. Het is ook een beetje jouw streek? Niet helemaal, maar wel van André. Oh, wel van André, dus yeah. vandaar dat je daar wel een beetje meer bij handig bent. Het is wel een band. Het is wel in de band? Ja. En ja, hij schreef natuurlijk ook wel van de teksten, hè? Nou, nee, hij schreef, ook schreef niet doet hij de muziek. Ja, dat, ja, hij doet alleen de muziek. Ja, maar dit is de Daniel Lohuis. Ja. En die maakt toch wel een behoorlijk wat platen, hè? Wel een mooie platen ook. Ja, en mooi ook, ja. Hij is wel ja. goed, hè? Ah, dit is van uh, Gunder, zijn laatste ja. uh, plaatje volgens mij, in ieder geval uit 2012. Ja. Ik heb hem ook wel zien leggen, maar ja, ik, had, ik had al een heleboel andere van die Alennige uh, platen uh, oh, ja. thuis staan. Ja, ja ik, vind hem, ik vind hem ook echt uh, echt een uh, toffe gast. Een toffe gast. Tof, Per. Tof. Tof. Toch wel. Ja, wel goed. Ja, is hem van Skik uh, natuurlijk, ooit uh, was hij. Ja. En uh, wie, dat is een andere toffe gast die nou op uh, YouTube uh, staat. Oh jong. Ja, dus mensen kunnen nu jong. live uh, meespelen op YouTube. Dan kun je de, be de beelden ook nog mee, uh, mee bekijken. Dat is hartstikke handig. Oh. Ja, want dit is uh, mooi. Jong. Ja, van dvd Z. Ja. Dat is ook de koop. <laughs> oh, bij jou ook. <laughs> ja. Nee, bij jou? Bij jou? Jou. Oké, nou mooi. Oh. Oh, het is een live registratie. Ja, dat, dat risico loop je met YouTube, hè? Maar het nummer moest er toch bij, hoor. Ja, hoor. Ga gewoon leugen. Ja. komt hij? begint-ie, hoor. Daar gaat hij hoor. Hij zal weer met zijn mm, mond. <laughs> dat vind ik al een beetje typisch, hè? Mm. Heerlijk. Oh, ja. Die gaat ook wel echt om de muziek, hè? Nee, deze gaat echt om de tekst. Dus, uh...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 Dan groot. En voel de horst aan dat de glonken en staan op barsten. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan het frisser dan het fris is? Vulpser dan het vulste, Mag ik ben God dank dus nog een keer een jonge lente waard En zie de Ierissen dat pronken met de stampers als koralen Een vader rond haar blaren of een toon. En zie de vuilers dat nog wankelen en de vogels naar hun esten Kan iets verser dan het vers is, kan iets jonger zijn dan jong Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt onder de beide wilgen de puppy's rennen rondjes bijtend naar hun eigen staat. Kan het leuker dat het leuk is, jeugdiger dan jeugdig Ach ik werd God anders nog een keer een jonge lente waard Dit is zo mooi, het is om te zo mooi Hoi. om te zo mooi Ik buiten op mijn rug staand naar het firmament. Kan het stiller dat het stil is, eeuwiger dan eeuwig, dan ben ik, goddan dus nog een keer gevangen in het moment. Dit is zo mooi! Het is op de zo mooi. mooi! Op de zo mooi! En nu de vinger zich wel lustig en het onkruid om En ik mezelf van volwassen naar bejaard. wordt het groener dan het groen was. Nu ik grijzer dan ik grijs ben. Ach, ik ben God anders nog een keer een jonge lentemaat. Mooi. het is om zo mooi. mooi. Op de want de zo mooi, mooi, want de zo mooi. Ja, en een verdient applaus. Wederom, wat een hoop applaus toch uh, deze uitzending. Ja. En uh, ik zal je wat vertellen, Laura, maar het zit er alweer bijna op. Nee, dat meen niet. Ja, we hebben echt nog maar uh, zes minuten. Oh jong. En voor mij moet ook nog de... Uh, hebben we die al gedraaid? Volgens mij hebben we de hele donkere disco gedraaid. Ah, die slaan we lekker over. <laughs> nou, als ik dat niet zeg, dan uh, krijg je de radio directje <laughs> over mij. Heen. Dat, uh, dat moet je maar niet doen. No. Maar oh, we één, oh, nummer moeten, één, moet, één nummer moet nog wel kunnen, toch? Eentje maar. Potverdrie, dubbeltjes. En dan moet ja, dan ik dan echt dan gaan dan kiezen nu. Ja. Dit is niet, Jeetje, ja. Ja, dat is niet te geloven. Ja, het is niet te geloven. Je ga... was natuurlijk in het begin van de je alleen maar cd's aan het uitzoeken. Ja. ja, ja, ja nee. Je moet gewoon vaker cd's draaien, want dan zit ze ook weer in het goede hoesje. Ja, ja, precies. Nee, dan uh, ga ik toch voor deze. En dat is uh, nummer één. Nummer <lacht> Het jaar van de slager. <lacht> ja. Als een voorstelling. Is dat ook waar je in hebt gespeeld? Ook, het nee, nee, nee. Ik heb er niet in gespeeld, maar het is... Uh, wel... Oh, maar wel van Jan Groenteman, uh, de tekst en muziek, zie ik. Ja, ken je die? Ja. <laughs> wees, niet wees niet te zuinig op je hart. Oh, is dit een boodschap uh, die je aan de, aan de luisteraars uh, wil meegeven? Um, ja. Oh. Nou, we, we gaan daarna nog even evalueren. Ook even je promotie doen. Want dat, uh, je treedt natuurlijk met uh, Fauviste nog wel het her en der op. En vast dat je nog wat theaterdingen doet. Yes. Ja, je kan het ook nu al wat, wat dingen zeggen dat we, en dat we daarna herhalen. Want uh, zo leren de mensen dat tenminste. Oh ja, ja vooral uh, vaak herhalen. Nee, nou, het belangrijkste is denk ik wel, uh, toch wel op dit moment fauviest En uh, we zijn uh, lekker bezig met uh, een nieuw programma te maken. En um, daar gaan en... we vanaf september mee spelen. Oh. Dus um, ja, dat is wel eigenlijk heel spannend. En, ja. Um, in de zomer gaan we, hebben we even een stop, want dan ga ik... Uh, Kindervakanties begeleiden. Okay. Kijk, oh, dat is een alternatieve bron van inkomsten. Ja, precies. Ja. Ga je er ook uh, liedjes spelen, zingen? Ja, ik denk, ja, ik, dat weet ik eigenlijk niet, maar het is vast en zeker sowieso een mooie bron van inspiratie. Oké, okay, nou, ze zeggen, wees niet te zuinig op je hart. Ga ik doen. Van uh, uit de week van de slagen is dat ook uitgevoerd door Jan Groenteman? Ja. Nou, helemaal goed. We Komen straks nog even terug. Vlak voor de donder disk en dan nemen we even afscheid. En dan denk we even over na over het eten. Oh, maar dit begint al goed? Kijk, mooie afsluiting toch? Heerlijk. We praten en drinken de hele nacht lang Ik verdrink in je ogen. Ik kom dichter. Dat maakt je bang Maar ik blijf stiekem hopen Ja, één woord is genoeg één enkel woord Wees niet te zuinig op je hart Op je hart, op je hart Wees verliefd, verbaasd, verloren en verwacht Wat je ook doet, alles is goed maar wees liever niet te zijn, op je hart. Je tas in je hand, je bent klaar om te gaan. Maar ik weet dat je wilt blijven. En vlakbij de deur blijf je plotseling staan. En dan zie ik je twijfel, ja, één woord is genoeg. Een enkel woord Wees niet te zuinig op je hart Op je hart Op je hart Wees verliefd, verbaasd, verloren en verwaard Wat je ook doet Alles is goed Maar wees liever niet te zuinig op je hart Ben je van één ding bewust Als je nu gaat Elke dag is er een ponk die overslaat Het is nog niet te laat Eén woord is genoeg, Een enkel woord Wees niet te zuinig op je hart, op je hart Wat je ook doet, alles is goed. Maar wees liever niet te zuinig op je hart. Ja la la la la, ja la la la la. Nee, wees liever niet te zuinig op je hart. Ja la la la la, ja la la la la. Nee, wees liever niet te zuinig op je hart. Oh ja, jij ja, mag nu wat zeggen, want de schuif stond er niet open. Ik denk, ik, ik, denk, ik uh, val even voor je in, want ik zag daar van alles uh, misgaan. Ja, uh, wees zuinig op je hart, was dat? Nee, niet zuinig. Oh, niet uh, zuinig op je hart? Ja, wel een beetje opletten. Ja, natuurlijk. <laughs> uh, zeg, de volgende DJ die is uh, helaas verhinderd. Ja. Dat, normaal gesproken hoor je natuurlijk de lekkerste reggae klanken. Vind je het leuk om nog even een uurtje door te gaan? Dat we daarna wel even de, de reggae uh, ingaan? Want je hebt nog heel veel muziek, zag ik. Ja, ja ik, uh, ik vind het hartstikke leuk. Ik zeg van, uh, uh, we gaan gewoon even door. Ja, misschien krijgen we wel heel erg op kop van de luisteraars die denken... Ja, maar ik wil mijn dagelijkse, een wekelijkse dosis reggae en dreadlock barry hebben. Maar ja, die is uh, helaas uh, verhinderd. Maar dan heb ik wel wat leuk voor, leuks voor ze... Oh nee, want van deze moet ik nog even opzoeken welk nummer het was. <laughs> oh. Nee, dan uh, gaan we naar uh, Bram Vermeulen. Oh, Bram Vermeulen. Nou, kijk, kijk. dat uh, dat treft. Het is trouwens wel zes uur, dus dat betekent dat we eerst even naar de reclame gaan. Oh ja. En uh, daarna het, uh, ja, gewoon de spontaniteit uh, tegemoet in het tweede uur. En dan beginnen we met Bram Vermeulen. Yes. Hou is voor uh, for de uh, change? Dat is uh, niet verkeerd, zeg ik. Uh, best wel relaxed, dus dan, uh, dan kan dat gewoon.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 daarvoor een donderdag op radio 501. De platenkast van Laura, Johannes. Ja, en we gaan gelijk met uh, de eerste plaat weer instarten. Bram van Meulen, hoe heet het nummer ook alweer? Doodgewoon, jongen. Een doodgewoon, jongen. Nou, Hij is gewoon gewoon, gewoon, gewoon, gewoon, gewoon gebleven. Gewoon, gewoon gebleven. Daar loopt een doodgewone jongen, doodgewoon op weg naar huis. Niemand ziet het, niemand weet het, maar overal loert gevaar. Je moet honderd meter adem in, niet op de stoep nader staan. Je moet zingen langs de blinde muur, anders komen ze eraan.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 Je moet oversteken op het Zeevraadpad, alleen op de witte banen staan. Je moet stappen tellen tot de boek, anders gaan we te raam. Je moet met drie treden de trap op, en op één been blijven staan. Niet bewegen tot de deur open gaat, anders is het te laat.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 Mama, het is koper mama. Ik ben het, ik ben het, ik ben het, ik ben het. En het hart bomt, hijgend, en het hart bomt, hijgend, en het hart bomt, hijgend hard. En het hart bomt, hijgend, en het hart bomt, hijgend, en het hart bomt, hijgend hard. Als de mensen vragen hey hoe is het zeg ik automatisch goed En ik doe gewoon de dingen die elk normaal mens doet Maar op sommige ogenblikken is er opeens een scherp gemis Een kort en fel verlangen even diep als ongewist vragen. Hey, hoe is het? Wat doe je? Heb je druk? Knik ik nou zeg en wek de indruk van alledaags geluk. Maar als ik sta te praten zie ik opeens een merel of een mees met bolle veertjes voor de vrieskou, waar jij me ooit op wees. Jij bent nooit lang uit mijn gedachten als ik voor een brug moet wachten. Als ik even sta te denken, hoef ik nooit aan jou te denken. Jij bent nooit lang uit mijn gedachten. Duk tak tak tak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 Even staat te denken, hoef ik weer niet aan jou te denken. Jij bent nooit lang uit mijn gedachten. Jij bent nooit lang uit mijn gedachten. Jij bent nooit lang uit mijn gedachten. Niet en als ik makkelijk kan voorkomen door mijn vrienden te verraden, dan doe ik dat ah Want ik ben bang als ik grapeer van de honger en nergens voedsel vind. Ruk ik het laatste sneetje brood uit de handen van mijn kind, want ik moet eten. En ik wil niet dood. Ik ben aardig en jamant met maar gescheuveld Maar als de nood te hoog is, verlies ik het geduld En pak ik wat ik krijg en kan, laat ik de beschaving los En word ik als een hongereer in het bos Hou, hou, hou, hou Hou, hou, hou, hou Als iemand mij iets aandoet, dan sta ik in mijn leven tot ik wraak genomen heb En pas dan kan ik vergeven, ik ben niet grootmoedig ik ben een makelijn, wie me kan geven wat ik nodig heb, praat ik naar de mond, ik huichel en ik kruin op mijn knieën door de strom, dat kan me niet schelen. Ik ben geen held, maar wacht maar tot ik daar ben, daar waar ik wil zijn, waar niemand me kan raken, veilen voor de pijn, tot die tijd zal ik liggen en trappen waar het moet met mijn handen naar de hemel tot mijn enkels in het bloed. Hou, hou. Bram Vermeulen, Lennette van Dongen, Hans Teeuwen. Nou, je kan een slechtere line-up hebben in je programma. <laughs> en dat allemaal dankzij Laura Johannes. Die staat hier nog, of zit hier inmiddels tegenover me. Waren je patatjes lekker? Ja, zeker. Ja, die van mij, die staan daar net achter mij koud te worden. Maar <laughs> geen probleem, want de smaak blijft natuurlijk gewoon hetzelfde. Drie keer cabaret, volgens mij. Ja. Of kleinkunst, cabaret, ja... Ja, dat is dan altijd weer zo'n uh, vraag. Van wat, wat is het dan? Ja, je, je hebt natuurlijk theateropleiding gedaan, theaterschool, maar niet echt Kleinkunstacademie natuurlijk. Die bestaat nee. ook niet meer, hè? Uh, nee, Over, het is een... Amsterdam heeft hij wel gezeten, maar ja. is allemaal opgegaan in de theateropleiding, uh, de theaterschool daar. Ja, ja, inderdaad. Ja. Maar als jij dan zeg maar als deskundige, je hebt, toch ook, je hebt ook vrij veel uh, theorie gehad, neem ik aan, op die theateropleiding, of niet? Um, ja, ja, best wel, ja. Kan jij een definitie geven dan van wat cabaret is en wat kleinkunst? Oeh, nee. Nee, dat zou ik echt niet kunnen. Het valt me trouwens wel op, daar had ik het nog vandaag over met iemand van... ...dat cabaret laatste tijd veel meer een beetje is wat eerder stand-up was, zeg maar. Dus dat, dat voor mijn gevoel eerder was het uh, wel logisch als cabaretjes ook veel zongen of, of meer... ...verhalend bezig waren en het lijkt nu alsof meer cabaret toch wel echt heel veel uh, op de grap zit. Iedere derde regel een grap. Volgens mij wel, ja. Dat is een beetje, ik heb zelf ook een tijdje gestand-upt. Oh echt? Ja, en dan zit je, nou dat is zwaar hoor, dat is wel heel zwaar. En voor mij is het cabaret al sowieso wat meer voor mij, omdat het, dan kan je de mensen nog een beetje inleiden... ...en dan kan je ook nog wat interessante verhalen vertellen wat eigenlijk meer het cabaret is volgens mij. Ja, ja, oorspronkelijk wel, ja. Ja, maar ja, volgens mij blijft dat ook gewoon zo en zijn ze eigenlijk gewoon meer stand-up in het theater aan het programmeren. Ja, dat kan ook. Even om de definitie helder te houden, zeg maar. Maar waar deed jij dat dan, dat, dat stand-up? Ja, dat waren van die open podia. Ik heb nog een keer in Holheden gestaan, in Leeuwarden. En, en natuurlijk in Amsterdam, het stand-up bolwerk van Nederland ongeveer. Daar zo in die kelder, bij Toemler? Of... Toemler heb ik gestaan, wat een enorme slangenkuil is trouwens. Ja? Nou, die avond was echt heel zwaar. En er zaten daar met z'n drieën erachter, hè? die, uh, die rouwheertje en uh, Jan Jaan van der Wal. En ik had het nog niet eens door, dus ik begon grappen te maken over Jan Jaan van der Wal. <laughs> en uh, ja, die kwam dan weer naar voren. Ja. Ik was het enige, enige waarom gelachen werd. Dat was, en er was ik een meisje. Ja, dat is eigenlijk heel erg. Zo'n zo wit jurkje met van die rode stipjes erop. Heel veel van ja, Zo'n patroontje, zeg maar, dat ze dan maken in een fabriek. En, uh, en dat had een grap, dat was namelijk was op het station en dan moest ze heel nodig plassen. Maar ze had geen zin om dan naar de, uh, de wc te gaan, want daar moet je dan 50 cent voor betalen. Ja. Had een idee, dan ging ze de trein in en dan ging ze daar op het toilet zitten. Maar die deur ging niet meer open, waardoor de trein ging rijden en dat kwam ze op een gegeven moment in Zwolle uit. En dan kwam er een conducteur en die conducteur die, uh, gaf haar dus een boete, want die had geen pardon. En dat was dus een heel duur plasje. En uh, nou ja, <laughs> dat was zeg maar de grap. En dan, dat duurde dan zeg maar uh, tien minuten voordat ze daar kwam. Voordat ze bij die grap uit was. Ja. ja, het was een beetje lang gerekt. Ja. Ja, ja en, dat, en als dan die grap niet valt, zeg maar, dan... Kan dat je... heel pijnlijk zijn. Heel pijnlijk. En ik had, ze rende ook echt van het podium af. En ja, dan kon Jan Ja van der Wal we niet zoiets hebben. Die had weer zoiets van, nou daar ga ik nog weer even overheen. En dan ga ik, ga ik daar weer een grap over zitten maken. Maar ja, ik had inmiddels al het idee dat zij zeg maar daarboven, dat Hilton daar al vanaf aan het springen was. Het... Zo voelde dat. Ik wilde echt achter haar aanlopen. Het was dat ik daarna moest. Ja. <laughs> ik Je was moest ook... een beetje de, de, de lol bewaren. Ja, soort van. Uh, maar goed, we zitten hier natuurlijk voor de muziek en niet voor stand-up. Maar kleinkunst is dan misschien wat meer de muziekkant uit dan toch? Of is dat... Uh, uh... Ja, ja, volgens mij ook, ja. ja. Want Hans Teeuwen en, uh, en Bram van Meulen, daar zit wel een wereld tussen volgens mij. Uh, of niet? Ja dat, ja, dat is ook wel zo. Maar toch, ze hebben ook wel weer, wel weer bepaalde raakvlakken. Ja, Zit het dan in dat rauwe of dat, dat, uh, dat ruwe, laat ik zo zeggen? Ja, ja dat denk ik wel. En, en, um... Ja, ze duiken wel helemaal in hun instrument. Meer dan uh, sommige andere kleinkunstmensen die uh, gewoon uh, heel bedeesd achter de piano zitten. Ze hebben alle twee inderdaad wel iets heel, um, ja, um, bezetends. Ja. Duidelijk. Ja. Lennart van Dongen daarentegen, maar ja, dat is eigenlijk ook wel een, wel een figuur. Past ook wel een beetje in het rijtje, denk ik. Als vrouw dan. Van de rare vogels. ja. Ja, nou, ik had haar meer meegenomen omdat ik het, dat, toevallig ook dat nummer heel tof vind. Gewoon het hele ritmische. Ja, want het ook... nooit lang uit mijn gedachten was, toch niet? Ja, ja, ja. Geschreven door Rob Crispijn. Oh, het is een, uh, was een bestaand nummer? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik denk dat zij wel me, misschien wel meer met tekstschrijvers werkt. Ja, Larry, Larry Byron zie ik hier, Ricardo Costiante, Sai Oliver. Nou, ze schrijft ook wel zelf en Spinvis heeft voor ik vergeet dat is een koffer ja. dus. En daar heeft zij nog een prijs mee gewonnen. Oh ja? met het die... nummer van Spinvis. Ja. Oh ja? ja. Gewoon bij haar uitvoering. Ja, ja. animo Schmidprijs volgens mij. Oh ja. Ja. Oh, Worden we ook eigenlijk wel heel benieuwd. Ja. Ah, dan moeten we die. Hè? Ja, en nu we het er toch over hebben, stoppen ja. we hem gewoon weer Oké, okay, oké. Okay. Voor de mensen die het hebben gemist, uh, Lennette van Dongen. Uh, van uh, de plaat verdette. Van Lunette. Nou, hoe mooi kant hebben. het hebben. Kijk, ja, nummer 9. Moet ik wel even het goede nummer draaien, want anders denken de mensen: maar dit is helemaal niet voor ik vergeet. <güls> Volgens mij is het voor ik vergeet is dat met dat die telefoon die wordt opgehangen, of niet? Um, ik weet het of je die plaat al, kent. Ik weet even niet met de telefoon, maar ik weet wel dat het allemaal zo herinneringen zijn. En degene die mij, die mij dan bij stond, ja, precies. En met een tik-tak in de neus. Ja, ja. ja, precies. Een feest waar iedereen. Uh... We gaan gewoon naar luisteren. het verdongen, voor ik geveten, voor ik gegeten. Hij Toch niemand ken. <laughs> Wat heb je nou weer meegebracht? Ja, nou, dit, uh, dit is eventjes uh, weer uh, different koeken. Ja, we, we tappen nu weer even uit een ander vaatje. <laughs> ja, ja, nee, het is, um, Ik vind het echt een hele toffe club. Het, is, het zijn ook theatermakers. Ja. En ik ben vergeten waar ze vandaan kwamen. Volgens mij Portugal of iets uh, zuidelijks. En. Um, Wat hoe heet die groep? De La Guarda. De La Guarda. Ja. Dat klinkt wel vrij Portugees. Ja, toch? Spaans. Spaans, Spaans denk misschien. Oké, okay, jij ja, heb, heb je er verstand van? Nou, ik had zo'n tv-serie op, op tv. En er was zo'n Spaans-Amerikaan, uh, die zat erin. En die heette De La Guarda. Echt? Dus ik denk eigenlijk dat het... Uh... Dan, dan zal het Spaans geweest zijn. Nou, het kan, ik heb ze echt al jaren geleden gezien. Maar ik, die cd die, uh, die heb ik altijd uh, nog... Uh, ja, na aan het hart. Want het, uh, ja, toffe muziek. Ja, want wat we hoorden was een beetje... Uh, ja, een beetje Amerika Afrikaans aandoende trommel. Muziek. Ja. Met. Met uh... ja. Ja. ja, ze zijn gewoon. Ze uh, zijn dus allemaal acteurs, maar ze gebruiken geen tekst. Ze gebruiken dus alleen maar inderdaad klanken. En, uh, en heel veel zijn onwijs muzikaal, dus ze kunnen ook uh, trommelen. En. Uh, Um, ze kunnen ook bergen beklimmen. Dus het grappige is Kijk, dat ze, uh... Is dat een soort uh, Wilfried de Jong? Die dan uh, aan van aan touwen slingert naar, uh, van de ene kant naar de andere kant van de zaal? Of, uh... Ja, inderdaad. Ja, verdomd. Ja, die, die had ik nog niet... Uh... Ja, nee. Zoiets inderdaad. Het is heel spectaculair. Maar uh, ook dus heel muzikaal. Ja. Ja, dat hoorden we wel. Uh, waarom spreek je dit dan zo aan? Dat, dat bewegelijke en dat bergbeklimmen beklimmen. En vooral deze muziek. Ja, ehm... Um... Ik Denk toch wel weer een beetje dat oerachtige dat dat uh... ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel tof, oer ja, Wat heerlijk. Ik... Ja, <laughs> maar Jeroen Willems is dat zo ook zo'n uh, oer figuur, Want... gast? Ja, toch wel. Want hij doet uh, Jacques Brel hè, maar dan in Nederland. Ja, dus dat is dat dat, dat is in die zin uh, lijkt het er wel weer een beetje op. Maar dan uh, is dit wel weer heel tekstueel, precies. Dus hij. Maar speelt hij het ook echt op een oerige manier? Ja, vind ik wel. Ja? Ja. Ja, Jacques Brel appelleert natuurlijk ook wel een beetje in dat oergevoel. Ja, ja, zeker. Ik hoorde ook dat uh, mensen uit de zaal, uh, de dames, uh, uh, van allerlei dingen wierpen naar uh, Jeroen Willems toen hij Jacques Brel speelde. in dit Meen je stuk. dat nou? Mm -hmm. uh, hoorde dat erbij? Waren <laughs> die ingehuurd? Nou ja, ik weet het niet, maar het, uh, het schijnt wel... Uh, uit de tweede hand schijnt het waar te zijn. Ik heb zelf de voorstelling jammer genoeg niet gezien. Maar ik heb wel die cd uh, later uh, gekocht. Dat nummer dat we gaan horen is uh, Madeleine. Yes. Madeleine komt toch nooit. Ja. ja. Oh, applaus. Ja, daar kan je ook mee beginnen. Ja, Zo makkelijk. Ja. ja. ja. Ik wacht hier op Madeleine, met z'n ringen in mijn hand. Die koop ik altijd voor Madeleine, ze heeft er aan haar hart verpant. Ik wacht hier op Madeleine, wij gaan samen met de bus verrie eten bij Eugene. En dan geeft ze mij een kus. Madeleine, mijn Bethlehem. Wat, wat gooi jij nu naar hem toe? Ja, nee, ik, wacht ik doe het helemaal Een teddybeer. Ik wacht hier op niet. Madeleine, een de bioscoop. En daarom hels ik Madeleine, is al waar ik op op. Ze zo heerlijk, heerlijk. Ze is zo heerlijk zacht, ze is mijn levenskracht. Marlena waar ik op wacht, ik wacht hier op Marlena het regent, dat het geet, regent op het boeket van Madeleine. Madeleine, ze komt maar niet, ik wacht hier op Madeleine. Het wordt te laat voor paddatfried, we kunnen nu niet meer naar zijn. Madeleine, mijn leven stiet in Madeleine. Madeleine met horizon, hoewel zegt haar om Gaston, zij is veel te goed voor hen. Ik wacht hier op Madeleine, wij gaan naar de bioscoop. En daarom hels ik Madeleine. Het al waar ik op hoog is zo heerlijk, heerlijk. Ze is zo heerlijk zacht. Ze is zo heerlijk zacht. Madeleine, ik ga Ik wacht hier op Madeleine, mensen ringen weggegooid. Dan maar geen boeket van Madeleine. Madeleine komt toch nooit. Ik wacht hier op Madeleine. En de bioscoop gaat dicht. Dus alweer geen kus van Madeleine. Madeleine, mijn levenslicht, Madeleine, mijn bedreiging. Madeleine, mijn hartblok. Ook al zegt haar je Bob. Zij is veel meer hout van Ik wacht hier op Madeleine. Kijk, kijk, kijk, daar gaat de laatste bus. Ze gaan nu sluiten bij je jenne. Waar blijft je kus? eens? zo heerlijk, heerlijk. Ze is zo heerlijk zacht. Ze is mijn levenskracht En Maar heb haar heel bang. Maar morgen wacht ik op Madelene Met stringen in mijn hand Die koop ik altijd voor Madelene Ze heeft er aan haar hart Morgen wacht ik op Madelene Wij gaan samen met de bus frieten eten bij hun zinnen En dan ze mij een kus aan Madelene, mijn pedleem Madelene, mijn hersenschijn Ook al zegt haar broertje Wim Zij is vet, vet. Morgen wacht ik op Madelene, wij gaan naar de bioscoop En daarom hels ik Madeleine, Madeleine waar ik op hoop. Live from the laptop, Maarten Ebbers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 of van die gonzende gedachten Waar je je maar niet van kan bevrijden Dat je die met een vettig zalfje Van je af kan laten glijden Of in tijden van verdriet Wordt het allemaal te veel Een soort hoesdrank om te drinken Tegen brokken in je keel Kan ons het geven? Eerste hulp bij het leven. Wie legt er het snel verband tussen mijn gevoel en mijn verstand? Wie heeft het harnas of het schild tegen de woorden die me raken? Of een zak om dat wat ik niet weten wil in uit te kunnen braken? Een kant tegen verwarring, kleurtjes tegen zwart. Een mitella om te dragen bij een gebroken hart. En als ik dan alleen ben en mijzelf gezelschap ben. Graag een prothese van twee meter in de vorm van een mens. Van een mens. Van een mens. Van een mens. Van een mens, van een mens van Ja, en volgens mij, Maarten Ebbers, die mist iemand. Wat zeg jij? Hij, uh, hij mist iemand volgens mij, want hij heeft ja. een prothese nodig. Ja, ja, precies. Ja, dat is... Uh... <laughs> ja. ja. Waar ken jij Maarten Ebbers van? Um, nou, we moesten alle twee optreden op een, uh, op een uh, boot in uh, Amsterdam. En toen uh, ja, daar hebben we elkaar ontmoet. Zo simpel is dat? Ja. Jij deed daar je eigen liedjes toen nog? Ja. En hij deed daar zijn eigen cabaretwerk, want hij is natuurlijk cabaretier. Ja. ja. Treedt er ook mee op? Ja. Door het hele land. Nu binnenkort weer met uh, een nieuwe, uh, nieuwe show die hij nu aan het maken is. Dus, uh... Oh, kijk, kijk, kijk. Ja. ja. Wat, wat, want uh, jullie wonen samen nu? Ja. Jullie ja, zijn ook in een hecht koppel in het kantoor, <laughs> ja. op kantoor. Ja, precies. <laughs> ja. Ja, en uh, ja, dus samen, ook samen aan het werk. Ja. En het gaat goed, dus uh, ja. even afkloppen. Met Faux uh, uh, dus ook? Ja. ja. Want wat uh, speelt hij daar dan? Uh, gitaar. Gitaar, want ja. hij begeleidt zichzelf in het theater ook vaak op gitaar. Ja, ja. Want, kan je nog iets vertellen over Faux Wat zit er allemaal aan Instrumentarium in? Uh, nou, we zijn echt wel een snarenband, dus we hebben veel, veel gitaren. En daarnaast hebben we een contrabas, mandoline, een melodica, accordeon en mondharmonica. Kijk. Dat zijn wel de belangrijkste instrumenten. Er komt wel eens een verdwaalde piano voorbij, maar... Dat is eigenlijk meer te... op de demo's. <laughs> ja, precies. Ja. ja, jullie proberen toch zoveel mogelijk een beetje mobiel te blijven. Ja, ja dat is wel een van de redenen inderdaad. Dat je gewoon echt uh, overal uh, je boeltje kan opzetten en... Uh, ja, lekker probeer dus maar je... een contrabas mee te nemen trouwens. Ja, dat is wel inderdaad de grootste, maar weet je, het is altijd sjouwen, want je bedenkt altijd wel weer iets waarbij het toch wel heel leuk is om ook die slidegitaar nog te gebruiken. Of, oh weet ja, ja, en dat zijn doen toch best zware dingen als je, er, als ah, je het er... meeneemt met allerlei andere dingen erbij. Ja, ja precies. Het hoort er een beetje bij, hè. gewoon uh, lekker slepen. Ma Maarten Ebbers dus, jouw partner in crime. Yes. En die is bezig met een nieuw programma. Hoe heet dat programma? Ja, uh, Laat mij maar voorop. Laat mij maar voorop. Yes. Vorige, het, ja, het vorige heette Laat mij maar zitten. Dus het is, een, het is eigenlijk een tweeluik, denk ik. Ja, het, het wordt niet een soort gimmick dat hij het iedere keer maar Laat nee, mij ja. maar. Nou ja, laat me. me. Ja, ja precies. Oh. Nee, dat weet ik eigenlijk dat ik niet of dat, uh, hoe vaak die nog terug gaat komen. Maar in ieder geval, uh, voorlopig is het Laat mij maar voorop. Laat mij maar voorop. Nou, en wat Laat mij maar schuiven. Uh, we kunnen nog net twee nummers draaien volgens mij. Oei. In het uur. En volgend uur komt Rastabarri toch nog uh, aanschuiven... Uh, het wordt nog heel spannend. Hij is er nog niet, maar we verwachten hem wel uh, binnen een nu en tien uh, uh, minuten. Nou, dat verwachten we gewoon, daar rekenen we gewoon op. En dan doen we, en ons draaien we gewoon nog een, uh, een reggae plaatje. No Havens. No Havens. Havens. Nummer 6. Nummer zes. Uh, wie is No Havens? Met, ja. met die mooie hoed. Ja, dat is leuk dat je dat vraagt, want dat is dus, uh, hij is de, oorspronkelijk de zanger van um, VOF De Kunst. Aha. Maar hij maakt dus ook gewoon eigen werk. Maar je zegt oorspronkelijk, hij, zit het, hij zingt er nog steeds, maar... Ja, dat weet ik eigenlijk niet of ze nog, nog altijd optreden. Misschien wel hoor, maar... Uh... VOF uh, treedt volgens mij nog op, ja. Oké. Okay. Ja, nee, dit was een uh, project met een, uh, met een uh, band van de Rock Academy in Tilburg. Ja. En uh, volgens mij was dat niet met die andere jongens van uh, VOF de kunst. De beruchte Rock Academy in Tilburg? Ja, ken je ze? Ja, ik heb wel een aantal mensen die er vandaan komen. Onder andere onze Gerhard, die binnenkort ook nog wel eens langskomt in de, in de kast. Uh, wij zitten alweer bijna op het einde. Uh, heb je al gezegd wanneer je optreedt met Volvist? Ja, in september weer. Dus um, 2 september in Utrecht in het Schiller Theater. En, um, even kijken hoor, vrijdag 7 september is dat volgens mij, in Haarlem. En uh, 28 september in Amsterdam in het Peron Theater. Uh, even nadenken hoor. In het Paroltheater? Nee, Peron. Oh, Perontheater. Ja, er is maar. ook een Paroltheater trouwens in Amsterdam, maar dat uh, is weer wat anders. Ongelooflijk. Ja, het staat allemaal uh, op de site. Uh. Ja, uh, Laura -Johannes NL. Yes. En natuurlijk van uh, jullie uh, impresariaat. Ja, ja dat, uh, dat, dat gaat nu binnenkort allemaal uh, komen. Dat is, uh, zijn spannende ontwikkelingen. Heel ja, spannend. Want dat, dat levert, dat, levert, ja, levert dat nu al wat op? Of, uh, zijn er nog drukte teksten aan het schrijven voor de promotie? Ja, nee, we zijn, uh, het levert al wat op. Want we hebben al deze week al onze eerste paar optredens. Uh, volgens mij 23 september, die had ik net nog niet genoemd, is ook in de Meervaart. Dat is via hun onder andere. Oké. Okay. Ja. Nou, wijst leuk. Ja, ja, zeker. Nou, ik zou zeggen, kom vooral, uh, vooral langs. Of moet ik dan eerst het impres Impresariaat even bellen? <laughs> ja. ja, gaat dat nu allemaal via, via hen? Nou, nee, dat denk ik niet. Ik uh, ja, ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Het is, echt, uh, het is echt heel vers met wat, wat ik zei. We zijn, we vrijdag uh, zijn we daar uh, voor het eerst geweest. En uh, vanmorgen waren we er weer, dus de, het is, uh, begint nu net een beetje te lopen allemaal. Nou, spannend. Hoe heet dat ja. de impresariaat? Even voor de reclame: Pure E. Pure E? Yes. Niet pure, zeg maar, maar gewoon pure E. Yes. Oh, wacht van pure E. Yes. Nul havens. Yes. <laughs> met het nummer? Zondagochtend. Zondagochtend. Nou, het is donderdagavond, maar uh, zondagochtend uh, draai je gewoon nol Havens op Radio 501. Zondagochtend lekker warm in bed. Oh, je hoort dat uh, Lindberg's accenten wel aan die erin. Ja, toch. Koffie gezet. Dit is echt zo'n van alles komt goed. Geroosterd brood, net iets te zwart. Welke is om, Slecht Toch is dit zo Toch verliefd als je naar me lacht. Dit is echt zo'n dag van alles is goed. After News met Lucien Greekus. De platenkast van Laura Johannes. Uh, ik heb hier uh, nummer 5, en dat is nummer 5 van welke plaat ook weer. Van Velofsky, welk nummer is dat? Uh, agenda. Ook wel een virtuoos trouwens. hè? Zo. Ik zag helaas nog met een uh, kerstshow. Uh, met Tim Knol en nog iemand. Gap is enkel glitter, liefde enkel. In de fucking school. Alles maakt me bitter sinds jij me hebt gekust. Wat ik nu mee. Ah! Kijk niet in mijn agenda Ik neem alle dagen vrij En ik geniet van mijn ellende. Agenda. Yeah. Zou zij nog wat op de agenda hebben staan? Volgens mij wel, hè? Ik denk het wel, ja. Dat kan toch niet missen, van uh, goede muzikant. Waarschijnlijk uh, staan ze wel weer op uh, de parade dit jaar, want er is ook wel regelmatig te vinden. Tof. Met uh, leuke dingen. Vorig jaar, twee jaar geleden, geloof ik, ik heb ik gezien met uh, Volksopera. Uh, oh ja, Huis. te gek. Ja, met dat is ook... Ja, ja, ja. Ik had en... al iets meer ja-ja-ja-eugs van verwacht maar het was een hele leuke show, hoor. Leuke muziek. Ja. Draait graag. Ja. Waarom jij in Velofsky? Je zat uh, driftig mee te zingen. Dit uh, staat op heavy rotation, zoals ze dat in Engeland zeggen. En, en, en, en dat betekent dat je hem dat veel speelt. Veel draagt ja. Ja, Top ja, zeker. Ja, zeker. Ja, de gekke muziek. Ja, leuk. Het is dan weer een oude plaatje volgens mij van haar, hè? Dus ja, uh, ja. ze brengt ook weer niet alle Jezus veel uit. Maar in ieder geval van haar plaat Eigenweg, die ze heeft ingeslagen... Ja. ja, en meestal, ze heeft veel Echo's ook gedaan... maar deze is volgens mij een van de weinige Nederlandse die ze heeft. Ja, want ik ken ook wel het nummer Ramon. Oh ja. Ramon, ja, die heb ik ook van Nieuw. Tof. Oké, okay, uh, Echo me, Echo, me. Echo, Echo, Echo. We moeten gauw door, want ja. uh, straks is uh, Rastabarri er... en straks vertrekt ook jouw trein. En ja. dat soort, uh, ja, je bent al helemaal ingepakt. Praktische. Ja, praktische <laughs> gegevens. Dus uh, mensen die de trein moeten halen naar Amsterdam... Uh, tien voor half 8, dat trekt hij van uh, Station horen. Handig vorige uh, thuis. Dit is Echo Me met You Never. Um, uh, walk Alone, nee. nee. <laughs> Even kijken, You never. You never, laat gewoon come luisteren. Come back to me, volgens mij. You never come back to me. Ik weet het niet meer. <laughs> Op radio 501. Waarschijnlijk gaat het nu zingen. Ja, ja, ja. You never We komen daar achter. Ja. Geduld hè? Geduld is een eh de... schone zaak. Dank u. Deze avond wil I wonder what it would be like if you stayed overnight to the sound of my you Moon record. I wonder what it would be like if I could travel around in the foreign parts of your ruby red heart. I try to recover the last few drops of my own band. Then drunk and weary I try to figure this out I search in the shadows of the men Who have failed before me And you now De mensen even heel goed op lu naar luisteren want uh, wie is dit? De uh, Monkeys. Jouw buren. Mijn buurman. <laughs> Wat heb ook in het kantoor? <laughs> ik dacht dat je het geheim zou. Ja, kijk maar ook oh. in het kantoor. <laughs> nee dat is niet jouw buurman. Dit hadden we natuurlijk van nee. tevoren al voorbereid. Ja, precies. Dit is dat het nummer. She Hunting. Says says says I, I. En tegelijkertijd ook jouw afscheid? Ja. Beetje zwanen zo. Ja. ja, ik vond het superleuk. Ja, ik vond het heel gezellig. En uh, volgens mij heb je nog meer in die uh, verhuiskoffer zitten. Ja, ja ik, kan nog, uh, ik kan nog avonden vullen. Ja. Ondertussen wachten we nog op Barry, maar die gaat er zo aankomen denk ik. Yeah. March Monkeys op Radio 501. We gaan er nu naar luisteren. Eet hey, tot kijken. hè. get your part She said I saw it on TV This place and I love still, I'm hungry every day for the dreams that I had And the love that I lost, but uh, I can't have no more Said the way she accepts Down the mood she lacks But I said if you can hear and if you can see still too beauty to get your part Monkeys, travel gaat nog meer gedraaid worden op die Radio 501. Ik krijg hem net aangereikt. Waarvoor dank. Wij wachten ondertussen nog even op uh, Wasabari Maar niet voordat we gewoon lekker reggae instarten. En uh, ik zou zeggen, genieten van Sunshine Reggae van Laidback. En dit is niet de originele versie, dit is een uh, remix. Maar we moeten toch een beetje de overgang zien te vinden. Dacht ik zo. Give toch? Give, give me just a little smile that's so song...